Eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un leidt aan ongemakken. Dat blijkt uit een officieel communiqué van de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Al maanden werd er gefluisterd over gezondheidsproblemen van de grote leider. In juli was op tv te zien dat hij mank liep. Westerse artsen die de beelden bekeken denken dat Kim Jong-un licht heeft. Zijn vader leed ook aan die kwaal. Britse roddelbladen schreven de afgelopen tijd dat de Noord-Koreaanse leider ziek is vanwege zijn kaasverslaving. Een man van 18 uit Den Haag wordt verdacht van het ronselen van zeker vijf moslims voor de strijd in Syrië. Hij zou hen op straat hebben geworven met flyers en gesprekken. En ook verspreidde hij zijn boodschap tijdens huiswerkbegeleiding. De man moet maandag voor de rechter komen. Minister Opstelt adviseert iedereen zijn leven te leiden zoals hij dat gewend is. Volgens Opstelt is het niet nodig je anders te gaan gedragen vanwege een reëlere kans op een aanslag. Hij zegt dat de overheid de maatregelen neemt die nodig zijn, maar wil daar verder geen mededeling over doen. Sinds Nederland deelneemt aan de strijd tegen IS is de kans op een aanslag wel groter geworden. Maar het dreigingsniveau blijft staan op, substantieel en wordt niet verhoogd naar kritiek. Een plan om rechtbanken te verhuizen is ingetrokken. De rechtbank Noord-Nederland had het plan om kantoorpersoneel van de rechtbanken in Assen en Leeuwarden naar Groningen over te hevelen. Er was veel onrust ontstaan onder de kantoormedewerkers en rechters. Die zagen de verhuizing als tussenstap naar het volledig verdwijnen van de rechtspraak uit de provincies Drenthe en Friesland. Na veel protest is het plan ingetrokken. Zes grote Europese kankerinstituten gaan samenwerken... Ze gaan gegevens delen en willen het onderzoek naar kanker en de behandelingen ervan beter op elkaar afstellen. Door de samenwerking zijn er ook snelle, voldoende patiënten om bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel te testen. Dan het weer in de loop van de middag opklaringen: het is 15 tot 19 graden. Morgen, een zondag een paar graden warmer en meer zon. S'nachts en morgenochtend kan het mistig zijn. Dit, van... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De meeste files staan in het midden van het land. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knoopend Eemnes en de afrit Buntschoten, 6 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knoopend Oude Rijn en de afrit Everdingen, 12. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De Rijnstrook is dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel Rode Roderijs, 5. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 4.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 nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Het tweede uur is aangebroken van de Euro Breakdown. 24e jaargang, aflevering 39. Dat maakt het 26 september 2014. We hebben net nummer 40 tot en met nummer 16 gehoord. Klein overzichtje vanaf nummer 20, want op 20 stond Ella Henderson met Ghost. Calvin Harris met zijn nummer Summer op nummer 19. Ed McDonald op 18. John Legend All of Me op 17. En je hoorde dus ze net de dames, Jesse J, Ariana Grande, Nicki Minaj met hun nummer Bang Bang. Vorige week nog op 21. ...en uw hoofdste notering deze week op nummer 16. Dit uur gaan we kijken naar de top 15 van de Europa's grootste hit. Maar ook wat is er te doen dit weekend in Zandvoort? ben ik ook benieuwd naar. Ik denk voldoende. Volgens mij heeft Duitsland het half overgenomen hier. Maar dat is geen probleem. Op nummer 15 hebben we een dame staan die op 13. december 1989 is geboren... In Pennsylvania Redding. Een Amerikaanse zangeres, songwriter, muzikante en actrice. En dan hebben we het natuurlijk over Taylor Swift. Die in 2009 bekend werd in Nederland met haar single uh, Love Story. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. I, van Dam. Oh, dit is nog een mooie oude. Met Shorts van Dam erachter. Maar die hebben we niet meer, Shorts. Sorry, Shorts. Die moeten we helemaal niet hebben. Taylor Swift wouden we hebben met het nummer Shake It Off op nummer 15 in de Euro Breakdown. Nummer 15 in de Euro Breakdown: Taylor Swift met Shake It Off. Op nummer 14 vinden we Mr. Props. Onze Amsterdammer, onze Nederlander die erin staat: Dennis Princewell Stur. Zo heet hij officieel. Hij is van Deense en Italiaanse afkomst. Nou, hij komt uit Zoetermeer, maar hij is in Amsterdam geboren in 1984 hoop nummers van hem, maar wel een van zijn bekendste nummers is toch deze op nummer 15. Vorige week stond hij nog op nummer 14. Nummer 3 was zijn hoogste plek. En daar heb ik het natuurlijk over. Waves. Can make it easy Pulling against the Het mooie nummer van Mr. Props... Waves. Vorige week stond hij ook op nummer 14... Mr. Props en Waves. Op nummer 13 vinden we de plaat van Coldplay... A Sky Full of Stars... Stond vorige week op nummer 9. Maar hij heeft de eerste positie wel behaald. Ben je benieuwd welke plaat deze week op nummer 1 staat? Die hoor je even voor de klok van 5 uur. En wil je het hele overzicht zien? Ga dan even naar de Facebookpagina. Facebook.com slash EuroBreakdown. Na de uitzending zal daar de top 40 op staan. Wordt alles verklapt. En wil je nou nog een keer de uitzending terug horen, dat kan. Morgen wordt hij weer herhaald op zaterdag. En dat is tussen 7 uur en 9 uur. Dan zit je nou op zaterdag te luisteren. Geen paniek. Gewoon naar de Facebookpagina gaan. Your Breakdown. Facebook.com slash Eurobreakdown. Breakdown. Daar staat hij op. En volgende week vrijdag krijgen we dan weer een nieuwe hit te horen. Ik zei het net al, ze staat er een hoop keer in. Ariana Grande. Deze week op nummer 11, vorige week op nummer 7. Samen met Iggy Azelia. Met Problem. Ze doet een hoop samen. Maar ze doet het ook een keertje alleen. En wanneer dat nummer komt, ga ik je vertellen. Daar stopt hij er alweer mee. Kan gebeuren. recordnummer. Korte versie van Arie de Grande. Ik denk dat ik er te weinig geld heb gegeven... dat ik niet de volledige versie van de kreeg. Maar dat is geen probleem natuurlijk. Gaan we kijken wat er allemaal dit weekend te doen is in Zandvoort. Want Zandvoort is overgenomen door de Duitsers. Oftewel Deutsche Tourwagen Masters komt er aan 27 september. Morgen begint het officieel spektakel... Duitse tourwagens op Screepark Zandvoort. En het hele weekend zal in teken, of, heel Zandvoort zal in de teken staan dit weekend van de DTM. En daardoor is er ook bijvoorbeeld een Oktoberfest. Morgen een mooi groot podium op Raaduisplein. Diverse artiesten en als je geluisterd hebt zie de ZFM vanmiddag hoorde je al in de ZFM lunch. Tussen 12 en 2 en tussen 2, eh, 1 en 2 was Luna aanwezig. Die zal ook gaan optreden. We hebben ook nog het eindfeest van de spot. Stads en dorps... Omroepersconcours en er zijn diverse uh, etablissementen die ook wat doen. Want zaterdag hebben we dan de stads- en dorp omroepersconcours. Het start om half twee. Dus door het hele dorp heen en ook op Gastensplein bijvoorbeeld. Naar nou, het Gastensplein gebeurt nogal meer. Mosselbestein bij het Bapen van Zandvoort. En ja, de, degene die ook uh, ja, in het verleden ook zeker weet in Nederlands tot 40 heeft gestaan is André Hazes. Het is nu alweer uh, tien jaar geleden dat deze volkszanger overleed. Dus de grote André Hazers Amazing Feest is er weer. Het zal vanaf half negen zijn in het Wapen van Zandvoort. Het belooft een weekend vol met, met, met uh, ja, hoop te doen. Een hoop uh, smartlappen zie ik ook staan op koperfesten. Smartlappen en levensliederen zingen, dat is uh, vandaag... Vrijdag, 26. En het begint om uh, 9 uur op het Kerkplein bij Kappie Koper. Dat is ook altijd gegarandeerd succesvol. Het zat op uh, rond een uurtje of twee, duren dure vannacht. Dus jouw vrijdagavond hoeft niet saai zij te zijn, jouw weekend hoeft niet saai zij te zijn. Er is voldoende te doen in en rondom Zandvoort, voornamelijk in Zandvoort. Met de Deutsche raken Masters of wel DTM. Nou gaan we verder kijken naar de Euro Breakdown. Op 20 hadden we Ellen Henderson, Kelvin Harris op 19, Ed Jurien op 18, John Legend op 17, Jesse J., Ariane De Grande, Nicky Minjai op 16, Taylor Swift op 15, Mr. Props op 14. Op 13 vonden we Coldplay, Skyfall Stars, op nummer 12 Enrique Iglesias met Bailando. En op 11 woorden we net Ariane De Grande samen met Iggy Azelia met Problem. Ariane Grande staat er nog een keer in. Yes, ja, ze staat er drie keer in deze week. Ze doet het goed in Europa voor deze Amerikanen. Ik moet even spieken, want ze komt. ze komt wel uit Amerika... maar ze hebben heel veel andere invloeden. Maar dan voor je op even snel. Ja, ze is bekend van uh, televisie, hè? Je kent er wel van uh, Victorious. De spin-off van uh, Sam Cat. En met het. Uh, Isn't er problem? Die je net hoorde. Nee, die heb je niet gehoord nog. En nee, die nog horen? Ah, die heeft wel net kort sorry. Heeft ze echt een debuut gemaakt? Nou, Ariane Grande is van een Italiaanse afkomst. Met half Siciliaanse en half Ubrazeese bloed in de lijf, En ze heeft een uh, veganistische levensstijl. Het is maar dat je het weet. Op nummer 11 dus stond ze Area Grunder met Problem. En op nummer 10 hebben we Nico en Vince. Waarheen bekend als Envy. Vorige week nog op nummer 8. Met Am I Wrong! vinden we Envy, ofwel Nico en Vince, met de nummer Am I Wrong. Noorse muzikaal duo bestaan uit Nico, Cereba uh, en Vincent Derry. Beide geboren in 1990. Nou, duo wordt in uh, 2010 samengesteld onder de naam Envy. En wordt het jaar daarop het eerste single uitgebracht, One Song. Het nummer bereikte de 19e plaats in Noorwegen. En in april 2012 brengt het Zangduo debuutalbum... De Magic Soup en de Bittersweet Faces uit. Dat op plaats 37 terecht komt in de Noorse hitlijsten. Nou, het internationale succes komt met het uitbrengen van deze single die je net hoorde. Emma Rang. In april 2013. Ja, dat is een beetje Maar het duurt voordat het een beetje doorkomt. In de in Noorwegen, Denemarken en Zweden. Nadat de duo begin 2014 ondergebracht wordt bij de Amerikaanse label Warner Brothers Records wordt gelijktijdig de naam veranderd in Nico en Vince... om verwarring met andere artiesten met een dezelfde naam te voorkomen. En in april 2014 maakte Emma Rang het Amerikaanse radiodebuut... om vervolgens tot plaats 4 in de Billboard Hot 100 te komen. Vier maanden later behaalde duo met deze single tevens... de nummer 1 positie in de UK Single Charge. Voor zover dus. En wie, oftewel Nico en Vince... Gaan we door naar plaats negen met Megan Trainer. Because you know I'm all about that base, bada base, no trouble. I'm all open bada base, bada base, no trouble. I'm all on bada base, bada base, no trouble. I'm all opada bees, bada bees, face, face, face. Boom. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Boom, boom, that all the boys chasing. All the right junk in all the right places. I see the magazines working.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 2014 komt dit nummer uit. Amerikaanse artiest Megan Trainor. Haar debuut single, All About The Bass. Op nummer 9 in de Euro Rackdown. Vorige week op nummer 23. Maar dan maakt het nog niet de snelste stijger. Die komt nog. Spannend. Ja, ik weet het. Ik vind het ook spannend. Wie is de snelste stijger. Dat ga ik je zo direct vertellen. Eerst gaan we naar nummer 8 toe. Nummer 8 is het nummer, het derde en laatste nummer van deze Ariana Grande. En mooi om te weten, uh, niet alleen uh, Justin Bieber en Miley Cyrus zo, ...van allemaal van die tieneridolen, heeft Ariana Grande er ook problemen mee met haar imago. Ze is begonnen als uh, kindersteer bij Nickelodeon. En ze worstelt al een lange tijd uh, met haar imago. Zo stelde zij onlangs dat zij hoopte dat haar fans dood zouden vallen. Ook zou Grande allemaal onmogelijke eisen stellen tijdens fotograafsessies... Nou, de zangeres klaagt met regelmaat dat ze tijdens haar jaren op Nickelodeon te veel werd uh, vereenzelvigd. Met het personage Cat Valentine. Dat dus zij speelde in de hitserie Victorious. De laatste tijd kan zij meer zichzelf zijn. als de jonge Diva. Haar tweede album is uit. My Everything is ondanks haar gedrag een groot succes. Ja, wat zou ik al zeggen? Tiener Idole, tiener Sterren uit Amerika. Nooit een goed teken, maar ze staat op nummer 8. Samen met Sid, met de nummer Breakfree. Vorige week ook nog op nummer 10 en dan maakt meteen de hoogste notering vaar. Nummer 7 vinden we deze Maroon 5. Met een nummer Maps. Vorige week nog op nummer 6. En een klein overzichtje wat we dit uur gedaan hebben. Nummer 15 zijn we mee begonnen met Taylor Swift. Shake it off. Vorige week nog op nummer 20. Vijf plaatsen gestegen, dus. Zelfde plek behouden als vorige week is Mr. Props met Waves op nummer 14. Vier plaatsen gezakt is Coldplay en Sky Full of Stars. En één plaatsen gezakt is Enrique Iglesias met Bijlando op nummer 12. Vier plaatsen gezakt is Ariana Grande met een nummer Problem. En maar twee plaatsen gezakt is Nico en Vince met Emma Rang op nummer 10. Megan Trainer, All About The Base is van plaats 23 gekomen en die is omhoog geschoten naar de negende plek. Op de achtste plek vanaf de tiende plek gekomen. Ariane Grande, samen met Zet met Break Free. Maroon 5 met de nummer Maps vanaf de zesde plek naar de zevende plek geschoten. Zo direct hoor je de top 6 bij mij. Van Europa, maar we gaan eerst even kijken naar onze buurlanden. Want wat gebeurt er in bijvoorbeeld Duitsland in de top 40? Nou, we hebben een mooie top 5 voor je. Mark Forster samen met Sido met Orovar op nummer 5. Nummer 4 is voor Lilywood en de prick en Prayer in the Sea. Op nummer 3 staat in Duitsland Ella Henderson met de nummer Ghost. Op nummer 2 staat de nummer Maron, uh, Maron Rodet. When the Beat Drops Out. En Lovers on the Sun. Op nummer 1 in Duitsland. In Engeland staat op nummer 3, 3, ik ga bijna Engels praten ervan. Lilywood en de prick met Prayer in the Sea. Kelvin Harris en John Newman met Blame op nummer 2. En Sigma en Paloma met de nummer Faith op nummer 1. En in Frankrijk bijvoorbeeld staat op nummer 3 Chandelier van Sia. Tavlo met Habits op nummer 2. En Lilywood en de Prick. De Prayer in the Sea op nummer 1. En wij gaan hier door met nummer 6. En nummer 6 is in handen van Sam Smith. Stay with me, vorige week nog op nummer 5, dat was ook zo'n hoogste notering ooit. En straks de top 5 van de Gear Breakdown. Guess it's true, I'm not good at a one stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to pen. I don't want you to leave, who you hold my hand. Oh, won't you stay with me, cause you're all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 Nummer 39, Sam Smith. I'm not the only one. Nieuwe binnenkomen deze week in de Your Breakdown. Maar deze Stay With Me van hem staat er alweer een tijdje in. Op nummer 6, Sam Smith. Smith groeide, groeide op bijvoorbeeld in de Britse hoofdstad Londen. Als je wilt weten, hij kreeg zangles van onder andere jazzzangeres Joanna Eden. Na 2012... ...was hij voor het eerst te horen in de single Ledge van Disclosure... ...en in februari 2013 kwam Smith eerst de eigen single Lay Me Down uit. Dit nummer haalde geen internationale notering helaas... ...maar de zanger haalde in eigen land wel plaats 46. Smith bra brak pas echt door toen hij in juni 2013 hitscoorde met La La La... ...in samenwerking met Naughty Boy. In het Verenigd Koninkrijk en in Italië werd deze single een nummer 1 hit. In negen andere landen, waaronder in Nederland... ...behaalde de single een top 5 notering... In december 2013 kondigde Smit aan dat hij in mei 2014 een debutalbum zal uitkomen in The Lonely Hours. Hierop zou ook zijn single Lay Me Down te beluisteren zijn. En ter promotie van dit album bracht Smit de single Money on my Mind uit. Ook een bekend nummer van hem geworden. Er werd namelijk een nummer 1 hit in Engeland en Schotland. Maar in andere landen was het een veel kleiner succes. In Nederland kwam het nummer in eerste instantie niet hoger dan plaats 11 van de tipparade zelfs nog. Maar het kwam zeven weken later alsnog in de top 40. Smit is in mei 2014 uit de kast gekomen in een interview met de veder, waarin toegaf dat zijn debuutalbum ging over het feit... dat een vriend waar hij verliefd op was, niet verliefd op hem was. Oh. Na een interview met Form music opende Smit zich over... zijn worsteling met zijn obsessief -compulsieve, obsessieve compulsieve stoornis. Ik heb eigenlijk heel erg OCD. En het wordt steeds een beetje erger op een moment, zei hij... Ik moet kranen controleren voordat ik het huis verlaat... om zeker te zijn dat ik alles gecontroleerd heb. En dat hij bang is dat het overstroomt. Nou, dat doet er niet aan dat hij mooie muziek kan maken. Stay with me op nummer 6 in de Euro Breakdown. Van 26 september. En op nummer 5 hebben we nummer van Sia. Die, dat is niet het nummer van Sia. Nee, dat is hem niet. Chandelier moest het zijn... Ik ga hem even op een andere manier doen. Even kijken. Want we moeten hem natuurlijk wel horen. Is wel zo leuk. See ya op nummer 5. Chandelier. Kijk. Daar is hij dan. Feel the love, feel the love De Sia met Chandelier. Vorige week nog op nummer 3. Op 10 hadden we Nico en Vince met M.I. Rung. Op 9 hadden we Megan Trainer. En op nummer 8 hadden we uh, Ariadne Grande. Met Breaking Free. Op nummer 7 hadden we. Ah, uh, even kijken. Maroon 5 met Maps. Op nummer 7. Ja, nummer 6 vonden we Sam Smith. Met Stay With Me vorige week nog op nummer 5. Op nummer 4 vinden we dan Sia met Chandelier. Of nummer 5, sorry. Sia met Chandelier. En op nummer 4 vinden we Magic met Root. Vorige week ook op nummer 4. hoogste positie die hij ooit behaald heeft is ook nummer 4. Top 10 van de Nederlandse top 40 hebben we net gehad. Hitbull met Fireball op nummer 1. Lilywood Prayer in Sea op nummer 2. Ariane Grande met Break Free op nummer 3. Op nummer 4, Magic met Root. Die staat dus bij mij ook op nummer 4. Maar die slaan we over. En we gaan door met nummer 3. Kelvin Harris samen met John Newman. Met een mooie nummer Blame. Dit is de snelste stijger ook van deze week. 22 posities. Vorige week op 25. Nu op nummer 3. That the woman next to me. Killed is burning. Inside I'm hurting. A feeling I can keep. So blame it on the night. I, I, I,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 In de top 3 vinden we hem op nummer 3. Kelvin Harris samen met John Newman. Prachtige nummer Blame. De snelste tijger van deze week, namelijk 22 posities. Dat zijn er nogal wat. Ik doe het hem niet na. Ik vind het knap. Op nummer 2 gaan we een hele mooie vinden. Dat is namelijk degene die in de Nederlandse top 40. In de top 10 niet staat. Maar wel in de Duitsland top 40. Ik moet eens even spieken. David Guetta staat dat samen met Sam Martin en die vinden we op nummer 2 en het nummer heet Lovers on the Sun. Let's light it up, let's light it up until our Then show the world a burning light that never shines so bright Nummer 2 was dit, David Guetta, Lovers on the Sun. En dan zijn we aangekomen aan de eerste plek van deze Euro Breakdown. Jaargang 24, aflevering 39 van 26 september. En je hoort hem al, Lilywood in the Prick. Tot zover de Euro Breakdown voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Vergeet ons niet onze pagina te liken. Euro Breakdown, facebook.com slash Euro Breakdown. Ik zeg tot volgende week en geniet nog even van Lilywood en de Prick. En sommige tradities moet je neerhouden, dat hoor je zo. In de Euro Breakdown van deze week Lilywood and de Prick de Robin Schultz remix Prayer in Sea Op drie stond Calvin Harris met John Newman Blame op nummer 2 David Guetta met Sam Martin Lovers on the Sun En een Prayer in Sea van Lilywood and de Prick Op nummer 1 Zaterdag zal deze uitzending gehaald worden Tussen 7 en 9 En volgende week zijn we er weer wil je nou de hitlijsten terugkijken? Dat kan. Ga naar facebook.com slash yourbreakdown. En dan zal die na de uitzending van vrijdag zal die daarop staan. En ik zeg tot volgende week. En er is een, een, een traditie van shorts Die ga ik in eer houden. Let maar op. Adios, tot volgende week. Natuurlijk is het de muppets. Wie kent hem niet? Volgende week hoor je weer een nieuwe top 40 van de Euro breakdown tussen 3 en 5 op vrijdag. Mijn naam is Maurice Mulder en ik zeg: fijn weekend. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Yes, it's over. How do you like it?